12 Uur. Katrien Straatman met het NOS-journaal.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 ZFM lunch. Het lunchprogramma van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Ja, het is dinsdag. Het is alweer de laatste dag van uh, februari. Het is de 28 e Oh, die tijd hard hè. Niet te geloven ze. En uh, uh, we zijn er weer uh, bij. Ben jij er ook? Ja, ik ben er. Oké, okay, helemaal goed. Ja, ik ben er Dat wou ik even weten. Dan weet ik ook gelijk of de microfoon het doet. Zal dat is handig. <laughs> ook weer getest. Oké. Okay. Het is dinsdag vandaag. En uh, nou ja, wat hebben we de gebruikelijke onderdelen? Het Regio Nieuw straks om half twee. En half één natuurlijk. En we hebben de bioscoopagenda. En in vandaag ga ik een beetje heel veel aandacht geven. besteden... Aan, uh, aan uh, toch een prachtig album. dat uh, afgelopen vrijdag uitgekomen is. Ik heb het tot nu toe uh, steeds moeten doen. met één liedje eruit. Maar vandaag gaan wij er in de vorm van een dubbele 3-in-1 in het eerste en het tweede uur. gewoon aandacht aan besteden. Dus. Uh, ja, ik vind dat heel veel mensen dit gewoon moeten, moeten weten. Zo mooi als het is. Dus uh, de eerste uur hebben we er een 3-in-1 van. en de tweede uur ook. Nou, daar ben je er vast van op. over. Ik heb uh, de mooiste liedjes uitgezocht. Tenminste, wat ik de mooiste liedjes vind. Dat hoeft u niet te vinden. Want het hele album is gewoon mooi. Dus. Ik heb het natuurlijk over de vreemde kostgangers, jongens. We gaan er een aantal nummers uitdraaien. om u te laten kennismaken met dit fantastische album. Want het is echt fantastisch. Deze drie grootheden: de Kooimans, De Groot en Vrienden bij elkaar. Nou, dat is toch een unieke combinatie. Dus daar gaan we heel veel aandacht aan besteden. En uh, gaan we gaan u een groot aantal mooie liedjes eruit laten horen. En uh, nou ja, verder is het gewoon... De muziekmix is uh, oud en nieuw, dwars door elkaar heen. En uh, begin met een, een oude. En het gaat over Life's Greatest Fool. En dat is een nummer van Gene Clark... Sorry hoor. Nee? Was geen onweer. <lacht> uh, Life's Greatest Fool was dat van Gene Clark. Ook alweer zo'n uh, outlet van de Birds. Die op de uh, solo tour ging. En uh, mocht u zich een beetje verbaasd hebben over het, uh, het NOS-journaal van net, uh, dames en heren. Dat klopt, dat was oud nieuws het was al van vorige week. Ik weet niet hoe het komt. Het de foutje zit waarschijnlijk bij de NOS. Dat, dat, gewoon, dat komt binnen via internet. En nou ja. Dan, bent u dus, uh, dan hoor je dus gewoon oud nieuws. Ja, het is niet anders. Maar misschien is het volgende uur weer beter. Dat hopen we dan maar. Uh, die, uh, vorige keer, dames en heren. Heb ik u uh, ook een liedje laten horen. De, het liedje wat ik nu ga draaien. Dat heb ik u de vorige keer ook al laten horen. Uh, de, toen in de originele uitvoering. Maar uh, ik heb, vond nu nog van datzelfde nummer. Uh, weer een hele leuke uh, live-uitvoering... van Arlo Guthrie. Uh, de zoon van Woody Guthrie. En dat was een hele beroemde... volkszanger in Amerika... die onder andere... Uh, enorme inspiratiebron was voor Bob Dylan. Maar zijn zoon Arlo kan het ook. En uh, we hadden het vorige keer over... dat liedje City of New Orleans. En uh, wat in Nederland... dus door Gerard Cox ooit vertaald is... met het is weer voorbij de mooie zomer. Ja, dat liedje dus... Dat gaan we nu nog een keertje horen. In een hele leuke live uitvoering. Oh, nog een stukje Jean. Was nog niet afgelopen. Een hele leuke live uitvoering dus. Van Arlo Guthrie. City of New Orleans. En het gaat over een trein. Right now in the city of New Orleans. In central. My memory real. cars. 15 restless rides. Five sacks of mail All along the southbound odyssey The train pulls out in Kentucky Rolls along past houses, farms and fields Passing trains that have no names Freight yards full of old black men And the graveyards of the rusted automobile When the day is done Nighttime on the city of New Orleans Changing cars in Memphis, Tennessee Halfway home and we'll be there by morning Through the Mississippi darkness Rolling down to the sea Towns and people seem to fade into a bad dream. And The steel rail still ain't heard the news. The conductor sings his songs again. The passengers will please refrain. This train's got to disappear the disappearing railroad. City of New Orleans, dat was het liedje. En dit keer in de uitvoering van Arlo Guthrie. Een man die u ook zou kunnen verkennen uit de film Woodstock, hè? want daar, daar had hij ook in. En daar had hij een liedje: Going to Los Angeles. Ja, dat was het. Arlo Guthrie, de zoon van Woody, zal ik maar zeggen. Ja. in 1 drie prachtige liedjes van de nieuwe cd van de vreemde kostgangers Boudewijn de groot henny Vrienden en jos Kormans. jos koemans voor jou, de boeken Het is allemaal voor jou, de televisie Het is allemaal voor jou, en neem de kinderen Allemaal voor jou Maar toch omdat de tijd vervliegt de zonderdomme onschuld speelt zoek ik bij nacht en ontijd de vrouw die alle wonden heeft. Het is allemaal voor jou in de het is allemaal voor jou de televisie, het is allemaal voor jou. In één. In the rocks In the rocks In the rocks In the Roxy, in the rock seat. Roxy Roxy, Roxy, events of will Roxy, Roxy, and other band Roxy, Roxy, your boss needs more You're a star, song Henny Vrienden en George Koijmans. En zij vormen samen het, het prachtige trio, De Vreemde Kostgangers. En uh, ze hebben een werkelijk fantastische, heerlijke CD afgeleverd. Met uh, hele lekkere en leuke uh, liedjes erop. Leuke teksten ook. U hoorde achtereenvolgens uh, van Baudouin de Groot uh, het liedje Scheiding. Nee, uh, ja, de televisie, het is allemaal voor jou. Daarna Henny Vrienden uh, schreef uh, het liedje Hoop. En daarna een, een liedje wat uh, misschien uh, wat ouderen onder u zeker nog wel uh, kunnen beamen. Uh, de Roxy. Uh, ik denk dat je in elke stad wel zo'n bioscoopje had. De Roxy. En dat waren altijd... Een beetje twijfelachtige bioscoopjes. In Haarlem had je er ook een. In de kleine Haalstraat. En uh, daar werden altijd films gedraaid van een iets minder allooi. En ook heel veel seksfilms. Maar ook, uh, ook karatefilms en, en dat, soort, uh, dat soort dingen. En dat uh, had je in Den Haag kennelijk ook. Want uh, George en Boudewijn had, deelden allebei hun ervaringen met de Roxy. Echt een beetje obscuur, obscuur bioscoopje was dat, ja. Zeg ik In Haarlem zat hij in de, in de kleine Haas. Ik ben er nooit binnen geweest. Nee, ik was een keurige jongen vroeger. <laughs> ik ben er nooit binnen geweest. Uh, wel een andere wie kopen, maar nooit in de roxie. Nee, heel gek. Maar uh, oké, okay. uh, we weten allemaal hoe het zit. Dat kon je natuurlijk uit de krant Zal zien wat voor zien wat voor films daar uh, draaiden. Goed. Um, Zometeen de tweede uur ga ik u nog drie liedjes laten horen... Uh, van uh, deze prachtige band... Uh, dit prachtige gezelschap van drie uh, Nederlandstalige. Uh, nou, nee, nee, dat is niet helemaal waar natuurlijk. Nee. Maar wel drie muziekgrootheden. En dat is een verbazingwekkend verhaal. om George Koijmans Nederlands te horen zingen. Hè? Tartje at de en zo. <laughs> Ik vind dat zo leuk. Het is, is echt Haags, weet je. Dat Haagse accent dat raakt hij natuurlijk nooit meer uit. Maar goed, het is heel erg leuk. Hé, hey, Ansela, we gaan naar het nieuws. Ja. We gaan uh, eens even kijken of jij nog wat leuks weet te vertellen voor uh, de komende tijd. En uh, had je nog een liedje voor de sidekick eigenlijk? Of had je het er nog niet uitgevoerd? Ja, ja, ja, ja. Oh, je hebt er wel in. Ja, die staat al klaar. Oh, die staat al klaar. Nee, ja. dan is het helemaal goed. Ik denk straks staat het niet klaar. Of nee, zo. dat is al lang klaar. Dat is al lang klaar. We gaan naar het nieuws, dames en heren. En dit is wel actueel nieuws, hoor. Ja, dat is niet van vorige week. <laughs> Nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Angela Janssen. Ja, op de meeste snelwegen in onze provincie is de ochtendspits erg druk. Zo meldt de Verkeersinformatiedienst. Een negatieve uitschieter vanochtend was de A7... waar het verkeer richting Amsterdam-Muur vast kwam te staan... na een ongeluk bij Purmerend. Op het hoogtepunt was de vertraging zo'n anderhalf uur... Inmiddels zijn alle rijstroken weer open en rijdt het weer wat beter door. Ook op de A1 in de richting van Amsterdam was het kruipen. Na een pechgeval is er over een lengte van 9 kilometer een file ontstaan. Al vanaf Blarikum is het langzaam rijden. Op de binnenring van de A10 groeit de file na een ongeluk... op de verbindingsweg naar de A1. Daar staat inmiddels 2 kilometer file... En uh, deze is uh, aan het groeien. Op de A9 bij Aker Sloot tot slot kwamen automobilisten vanochtend vast te staan nadat een automobilist onwel was geworden. Daar was de rechterrijstrook enige tijd dicht. <tacht> de eitunnel richting het centrum van Amsterdam is vannacht voor een lange tijd afgesloten geweest. Door vermoedelijk een technische storing. Naast het reguliere verkeer konden nood- en hulpdiensten... ook geen gebruik maken van de tunnel richting het centrum. Dat gebeurde rond 4 uur vanochtend. Ook de afslag richting Amsterdam-Noord was het haarsje. Op de nieuwe Leeuwardenweg wilde de slagboom niet omhoog. Rond half zeven vanochtend waren alle problemen verholpen... en kon het verkeer weer gewoon doorrijden. De oorzaak voor van de storing is voor ons nog onbekend. Jan van der Starre, kandidaat Kamerlid van de partij Lokaal in, eh, in de Kamer uit Herroegewaard. Heeft zes Afghaanse asielzoekers voor zijn partij laten flyeren afgelopen weekend en ligt hierdoor onder vuur. Van der Starre kent eh, zes asielzoekers van de lessen Nederlands die hij geeft in een asielzoekerscentrum. Zij deden dit als vriendendienst. Dat de vrijwilligers voor het ronddelen van flyers een zogenoemde vrijwilligersverklaring van het UWV moeten hebben om dit te mogen doen, lijkt hem weinig te kunnen schelen. Ze sturen maar een boete als het er niet mee eens zijn, dus van te starren. Navraag bij het U U UWV, U UWV uh, blijkt dat hij zich wel iets, iets meer zorgen moet maken om een mogelijke boete. Want volgens een woordvoerder van het UWV kan die oplopen tot zo'n 12.000 euro per asielzoeker. Ook het uh, COA uh, heeft laten weten... een hartig woordje met Van der Starre te willen spreken. Wij zijn als organisatie namelijk politiek neutraal. Al dus een woordvoerder. Ja. ja. Kan een aantal, aantal pittige gesprekken verwachten. Denk ik zo. Ja. In de nacht van 4 of 5 maart... zal ProRail werkzaamheden aan de spoorlijn Zandvoort Haarlem verlicht, verrichten... Hierdoor is op zondag 5 maart tussen uh, 1 uur s nachts en half zes ochtends... Uh, de spoorwegovergang op de Van Lennepweg-Sofiaweg uh, voor al het verkeer afgesloten. Tussen Zandvoort en Haarlem is dan ook geen treinverkeer mogelijk. De NS zet bussen in en verwacht dan, uh, wordt dat het ruim een half uur extra, re extra reistijd zal kosten... afhankelijk van de drukte op de zeeweg.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 De Zuidwestenwit is morgen matig tot krachtig en de temperatuur stijgt naar 8 graden. Tot zover. Over eigenlijk? <lacht> uh, nou ja. Ik denk dat heel Bodaan... In, uh, huizen daar nu afgehaakt hebben. Maar goed. Uh, wat was dit? Uh, dit was Dragonland. Oh. En uh, ja, het liedje ja. heette... Uh, zo, zo klonk het ook wel, ja. ja. Dit, uh, liedje, nou, dit nummer heette uh, Beethoven's Nightmare. Die man was wel doof. En dan wil je oh. hem ook nog een, een, een nachtmerrie toedienen. Nee, je bent wel lekker jij. <lacht> nou, nee... Daar gaat het niet over. Het, het nummer gaat eigenlijk over de nachtmerrie. Over het feit dat hij uh, doof was. En ja. eigenlijk nooit, uh, zeker zijn laatste uh, symfonie, eigenlijk nooit heeft kunnen horen. Nee. Nou, dat heeft u wel gekund. Als u tenminste afgelopen zonder naar CFM Klassiek gaat luisteren. Ja. ja. maar dan heeft u wel Beethoven zijn laatste symfonie kunnen horen. Dus dan bent u toch maar weer bevoorrecht. Oké. Okay. Um, vorige week, dames en heren, nou ja, je kan niet zeggen opgeschikt... maar vorige week werden wij toch wel weer getroffen... door het uh, overlijden van een van uh, de, de leuke Nederlandse cabaretiers uit de 60, 70, 80 jaren, Henk Elsink. Helaas niet meer onder ons. 81 jaar was hij, hij leed aan Alzheimer. Uh, maar ik vond toch dat we daar even iets aan moesten doen. Ik ga straks ook nog een conferentje van hem draaien. Vind ik ook wel leuk. Maar nu even dit. Er zat een grijze oude vrouw. En daar hield stilletjes te schreden en wat het lot haar zeggen brouw. En wat het lot haar brouwen zegt. wat het lot haar brengen zou. Haar dochtertje had haar verlaten, en we in een hier van plezuis. Op een het van zijn huis van plezier. En lonkte de mannen op straten. En ging er dan zwier aan de zwaar, zwaar aan de zweer. En als zei de moeder met gewen, Johanna, laat mij niet alleen. Tom nu terug. En kom, kom nu terug. En <laughs> kleine Johanna, kom nu terug. Maar vaar ze verlaten en alleen en werpt een blik oh. door het venster heen. Kom nu Tara, een kleine Johanna. Kom nu Tara. La, la, la, la, la, la, la, la. Als het kerstnacht is geworden, ze Als het borstnacht is gekarder, als het kerstnacht is geworden, en de kerkklok twaalf en laat zit ze. 6, 7, 8, 9, 10, 11. En de kerkklok 11 en slaat, 12 laat! En zit zij voor twee lege borden: één voor de vis, één voor de graat. Dan klapt er iemand aan haar deurtje. Er belt er iemand aan haar deurtje. Daar klapt en belt er iemand aan haar deurtje. Zij denkt: wie zal dit nu wel zijn? Maar dan ruikt zij reeds het bordeurtje en door het sneeuwgordijn. En met een jant vol profiemand. Die Johanna is weer in het land. Ze is weer terug. Kleine Johanna. Op moedersmestje. Uh, op moedersmestje. Op de oude steen. En het huisje op de heide. Heet voortaan. Die is je wel te vrij. Bruisje heet, te Bruisje heet, de hardste, de hardste snij. Hoe heet het er Nou, oh ja, huisje naal tevreden. Ja, toch leuk. Straks uh, na, de, na het nieuws van 1 uur. Uh, gaan we nog iets van een, een leuke conferentie van hem draaien. Uh, ik zeg wel niet welke, maar dat komt wel. Uh, Want well, het is wel hartstikke leuk. He, kleine Johanna heette dit. Opgenomen live in de Kopermolen in, uh, in Amsterdam. Het restaurant dat Henk Helsing toen de tijd beheerde. Uh, en bestierde ook dat nog. Uh, ja, we gaan uh, naar de bioscoop. Maar wat dan maar eens doen? Je weet ja, maar, we, gaan we gaan eh. naar de Vlim. We gaan ja. naar de Vlim, bioscoop -agenda. Zo. Ja, ik wacht even op met <lacht> you. Ja, we gaan naar Circus Zandvoort en niet naar de Roxy. Zoals je eerder suggereerde, hè? Kan niet meer, die bestaat niet meer. Nee, maar... Nou ja, laat maar. Goed, eh... Uh... We kijken, de film Brimstone, een, een duister verhaal dat zich afspeelt aan het einde van de 19e eeuw. Een spannende, gewelddadige en epische thriller over Liz, een vrouw, wiens leven en dat van haar gezin op het spel komt te staan. Als er een huiveringwekkende dominee in haar leven verschijnt. En uh, deze uh, toch wel een uh, beetje enge film uh, draait aankomende vrijdag en zaterdag, en uh, die begint dan om half tien. En deze film is geschikt voor kijkers van 16 jaar en ouder. Dan uh, de film Fifty Shades Darker... naar het, uh, de beroemde boekenreeks van E.L. James. We gaan, weer de verha we gaan het uh, vervolgverhaal volgen van Christian Grey en Anastasia Steele. En deze film is te zien... Vanavond om 8 uur. Donderdag om 8 uur. Eh, vrijdag en zaterdag om 7 uur. En zondag, maandag en dinsdag om 8 uur. Dan eh, de jeugdfilm Meeskees Langs de Lijn. Alweer het vierde deel van de populaire reeks. En in deze reeks, deze aflevering... In dit... In deze film. Pardon. In deze film uh, doet de school van Meester Kees mee aan een toekomstproject. En deze film is te zien morgenmiddag om half vier. En zaterdag, zondag. En volgende week woensdag eveneens om half vier. Dan uh, de Lego Batman film in uh, 3D in het Nederlands. En uh, ja, behoeft eigenlijk geen introductie, hè? De leuke films uh, gemaakt met de beroemde Lego-steentjes. En deze film is uh, morgenmiddag te zien om half twee. En zaterdag, zondag en volgende week woensdag om half twee. Dan, uh, ja, Simon van Kolm presenteert de film Cézanne et moi. En dat is een film uh, die gaat over de schilder Paul Cézanne en de schrijver Émile Zola. En uh, ja, dat zijn beste vrienden uh, sinds hun kinderjaren. En uh, deze film uh, draait morgenavond en begint zoals gebruikelijk om half acht. Dat waren ze. Zo. Nou, dat is mooi. En, uh, wat heb jij met de uh, met, uh, met, met Lumineers? Mag ik dat even weten? Met, de, met de wie? Met de Lumineers. Wat heb je daarmee? Ja, ja, kom, kom. Kom het later mee. Wat nee, heb je daarmee? Geen idee. Ik moet ze eerst horen voordat ik, dat ik weet waar het over gaat. Ze hebben een nieuw plaat gemaakt en die heet Angela. Dat ken ze niet. Wil ik wel eens even weten hoe dat zit. Zijn mij He? wel, blijkbaar. Ja. De Lumineers. Left this town, with your windows down in Let the exits pass All the tar and glass Till the road and skyline The strangers in this town They raise you up Just to cut you down Oh, Angela It's a long time coming in And your Volvo lights Lit up green and white With the cities on the side But you held your course to some distant war in the corners of your mind from the second time around the only En dat doen we dan. Oh. Angela. Ja, zo heet het. En uh, we gaan nu meenemen naar dat internationaal uh, van 1 uur. Ik hoop dat het nu wel weer actueel is. Uh, dit is onderwijl even Jam Man van uh, Chad Atkins. Dat is heel leuk. Luister maar. Tot zo.